Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Sjaak Rijken zal geen gaal krijgen in Woerden als hij terugkomt naar Nederland. Volgens de Woerdense burgemeester Molkenboer heeft Rijken laten weten... dat hij de initiatieven hartverwarmend vindt, maar dat hij vooral prijs stelt op rust. De Nederlander werd maandag bevrijd door Franse militairen. Dat gebeurde in het noorden van Mali, waar Rijken in 2011 werd ontvoerd... door islamitische terroristen. Het is nog niet duidelijk wanneer Sjaak Rijken naar Nederland komt. FNV-voorzitter Heerts heeft op het hoofdkantoor van ING in Amsterdam een boze brief aangeboden. Daarmee reageert de vakbond op het bericht dat ING uitzendkrachten ontslaat om te vermijden dat zij recht krijgen op een ontslagvergoeding. Heerts zegt dat hij ziedend is, vooral ook omdat de top van ING de salarissen voor zichzelf fors heeft verhoogd. Minister Ascher is het met Heerts eens, ook hij vindt het schandalig. Minister Dijsselbloem had de Tweede Kamer duidelijker moeten informeren over de salarisverhoging bij ABN AMRO. In een debat vandaag zei de minister dat hij daarin tekort is geschoten. De Kamer ging akkoord met de excuses en wil dat Dijsselbloem voortaan de Kamer beter informeert. Dijsselbloem zei eerder vandaag dat hij overwoog om het vertrouwen in de ABN-bestuurders op te zeggen... toen ze volhielden dat de salarisverhoging door moest gaan. Uiteindelijk deed Dijsselbloem dat niet, omdat de salarisverhoging niet tegen de regels was. Bij een schietpartij in een gerechtsgebouw in Milaan zijn drie doden gevallen. Eén van de doden is een rechter. De schutter is een Italiaanse man die terecht stond voor valsheid in geschriften. De man pakte tijdens de zitting een wapen en begon om zich heen te schieten. Hij doodde zijn advocaat en een medeverdachte in de rechtszaal. En vervolgens schoot hij op een andere verdieping een rechter neer in zijn werkkamer. De man vluchtte daarna op een motor. De politie kon hem net buiten Milaan arresteren. Het weer op de meeste plaatsen is het helder met opklaringen. Vannacht kan in het noorden weer nevel of mist ontstaan. Morgen wordt het zonnig. Er is dan wel veel hoge sluierbewolking, kan het 21 graden worden. Op De Wadden wordt het een graad of 15. Dit was het NOS Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op deze wegen in de randstad loop je nu de meeste vertraging op. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam staat tussen Prins Prinsklausplein en Berko en Roderijs 9 kilometer. Kost je 10 minuten extra. Ook 10 minuten vertraging op de A27 van Utrecht naar Gorkum, tussen Hagenstein en Noordeloos. A28 van Utrecht naar Amersfoort, tussen Dendolder en Leusden staat 5 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. En de N247 vanuit Amsterdam naar Horen, daar staat voor Monnikendam 7 kilometer.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 22 tot en met 26 april bruist het in de Bollenstreek. Die week worden de praalwagens gestoken in de Klingerberghal in Sassheim. Vrijdagavond rijdt het verlichte Bloemencorso door noordwijk -Herhout. Op zaterdag 25 april vertrekt het Bloemencorso om half tien vanaf het Willemina Boulevard in Noordwijk richting Haarlem. Evenals vorig jaar zal het Corso ook langs Keukenhof rijden. De Corso komt s'avonds om half tien verlicht in het centrum van Haarlem aan. Zondag 26 april staan de praalwagens op de gedempte oude gracht, de Nassolaan, opgesteld. Behalve dat het bloemencorso van de Bollenstreek het enige evenement van dit kaliber is dat zijn afspeelt in het voorjaar, is het eveneens het enige corso dat wordt opgebouwd met bloembollen, zoals hyacinten, tulpen en narcissen. Niet voor niets wordt de bloemencorso van de bollenstreek ook wel het gezicht van de lente genoemd. Want geen corso kan zich meten met de unieke lentekleuren en de geuren die dicht omgeeft. De korsesthema is in 2015 200 jaar koninkrijk. De optocht bestaat uit zo'n 20 praalwagens en wel meer dan 30 rijk met bloemenversierde luxe en bijzondere wagens. Voor een extra feestelijke uitstraling wordt de stoet begeleid door muziekkorpsen. Langs de gehele route is er voldoende ruimte voor de vele honderdduizenden bezoekers. Een levend ritme van Zandvoort, ook op internet. met gids door de Amsterdamse waterleidingduinen. In de Amsterdamse waterleidingduinen aan de rand van Zandvoort aan Zee zijn tal van bunkers aan de Tweede Wereldoorlog te vinden. Onderweg door deze bunkers ontdekt u het gevarieerde landschap van de Amsterdamse waterleidingduinen, die een unieke verzameling van dieren en planten kent. Uw gids vertelt u niet alleen alles over deze bedonnen kolossen, hij weet ook alle plekjes waar u de meeste kans maakt op het spotten van bijvoorbeeld herten en vossen. Leuk en leerzaam Specificaties van de bunkerwandeling De prijs per persoon is 6,50 Prijs van een kind 5 euro En de kinderen de leeftijd van 4 tot en met 8 jaar Houdt u er rekening mee dat u van de paden afgaat En dat passende kleding en stevige schoeisel aanbevolen wordt Niet geschikt voor mensen die slechte been zijn Of voor kinderwagens Heeft u liever een privéwandeling met gids? Informeer dan naar de mogelijkheden de kosten per gids zijn 6750. De wandeling wordt vanaf april tot iedere donderdag om half elf gelopen. Meer informatie 023 573 7933. En het e-mailadres is marketing.vzandvoort.nl. I want you to want me. Reddingbrigade Nederland lanceerde 2 april jongsleden samen met de KNZB en partners uit de hele zwembranche de campagne Code Blauw. Daarmee laten de samenwerkende partners zien dat zij zich samen sterk maken voor een sportief en een veilig zwemklimaat. Alle betrokken partijen ondertekenen het statement Code Blauw tijdens de Swim Cup in Pieter van der Hogeband zwemstadion in Eindhoven. De eerste actie is gericht op het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Iedereen moet kunnen leren zwemmen in een sportieve en een veilige omgeving. Zowel in verenigingsverband als bij een creatief zwembad bezoeken. Op initiatief van de KNZB is hiervoor Code Blauw ontwikkeld en zijn Renderingsbrigade Nederland en alle betrokken partijen in de branche aangehaakt om dit statement uit te dragen. De zwembranche streeft naar een zwemklimaat waarin ieder respectvol met elkaar omgaat. Zich houdt aan de regels, zich inzet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en vooral veel plezier maakt samen. Met code blauw laten partijen zien dat ze staan voor respect, sportiviteit, veiligheid en plezier. Voorafgaand aan de finale op de eerste dag van de Swim Cup in Eindhoven lanceerden deze partijen de campagne. Onder code blauw ligt de focus de komende maanden op het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. De zwembrands kent vele meldingen van grensoverschrijdend bedrag, gedrag, echter ontbreekt specifieke informatie over de aantallen. Inmiddels onderzoek onder verenigingen, zwemscholen en zwembaden hoopt de zwembrands hier meer inzicht in te krijgen. De zwembrands komt nu samen in actie onder het motto, wat is voor jou de druppel? De campagne is gericht op preventief beleid en bewustwording creëren, zodat signalen eerder worden opgepakt. Daarbij is het belangrijk in de organisatie duidelijk te maken dat iedereen zelf zijn grens bepaalt, die een ander nooit mag overschrijden. Ook bekende topsporters uit de zwemsport staan achter code blauw. In een promoclip tonen onder andere Ronomi Krommejojo, Femke Heeskerk, Verrie Weertman en de nationale selecties van waterpolo, gehandicapte zwemmen, schoonspringen en synchroon zwemmen, vol trots de blauwe polsband. Zij hopen hiermee een positieve bijdrage te leveren aan het gedrag van andere betrokkenen. Verenigingen en zwembaden kunnen laten zien dat zij codeblauw onderschrijven... door het ophangen van spandoeken en posters en het plaatsen van banners op de website. Iedereen die zich betrokken voelt en achter het statement staat... kan dit laten zien door een blauw polsbandje met codeblauw te dragen. Van sporters tot officials en van bestuurders tot supporters. april op circuit Park Zandvoort. Stormloop is een hindernisbaan over een parcours van 6 kilometer dat 1, 2 of 3 keer kan worden gerond. Het centrale start- en finishlocatie en de afterparty is op de paddock aan het circuit. De parcours staat bomvol uitdagende obstakels waarbij moet worden geklommen, gesprongen, gekropen en gezwommen. Hoeveel hindernissen kun jij aan? Stormloop draait om doorzettings-, improvisatie- en uithoudingsvermogen. Fysiek en mentale hardheid en een goede samenwerking. Kies jouw afstand en zorg er dus voor dat je in vorm bent. Meer informatie: Circuit Park Antwoord, burgemeester van Alverstraat 108. De website is www.stormloop.nl. FM Westkust weerbericht. Na een start met her en der dichte mist komt de zon vanochtend... vooral in het zuiden en midden van het land goed uit de verf. De noordelijke provincies hebben te kampen met hardnekkige lage bewolking. Vanmiddag brengt de lage bewolking in het noorden deels... maar er ontstaat ook vrij veel stapelwolken. Met een beetje geluk piept de zon her en der ertussendoor. Kijk maar naar buiten. Verder zuidelijk komt de lente goed tot zijn recht... Maar er gaan wel stapelwolken ontstaan. De meeste zon is weggelegd voor de zuidelijke provincies. Hier komt ook de hoogste kwikstanden voor... met 18 graden in Limburg... tegenover een graad of 10 op de wadden en erbij weinig wind. Vanochtend vormt deze vannacht. Sorry, vannacht vormt deze wellicht wat mist. Maar ook op vele plekken is het ook helder. Alleen in het noorden komen nog wat restante lage wolking voor. Veel kouder dan 5 graden wordt het niet. Morgen wordt vanuit het zuiden drogere en warmere lucht aangevoerd... waardoor de 20 graden landinwaarts wordt bereikt. Overal komt de zon meer tevoorschijn dan vandaag. Al trekken er wat velden met sluierbewolking over. Zaterdag licht bewolkt met tijd te tijd regen. Maxim temperatuur 13 graden en een minimum van 9 graden. Wind uit het zuidwesten met een kracht van 5 bevoor. Zondag zonnig met her en der een stapelwolkje... De maximum temperatuur is 14 graden en de minimumtemperatuur 6 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. Wind uit het zuidwesten met een kracht van 4 Beaufort. Jezus. Tegenover mij en kijkt me aan, en vertelt me dat de vlam is uitgegaan, omdat ik niet deed wat jij wel van me wou, niet de dingen zei die jij graag horen zou. Je verwijt me dat ik jou nooit echt begreep Omdat ik niet met jouw favorieten dweep Ik weet dat je mooi en welgeschapen bent Maar de buitenkant, daar raak je aan gewend Nu heb jij de glans nog van de jeugd En je vindt dat ik dat zien moet als een deugd Maar na de lente raakt een boom zijn bloesem kwijt En een mens zijn schoonheid na verloop van tijd Serveert. En na weken heb ik langzaam geleerd Dat je, ondanks dat je zoveel mensen kent Net als ik soms toch ontzettend eenzaam bent Luister even naar wat ik je zeggen wou Voordat ik het straks dan toch weer voor me hou. Ik weet niet of het er voor jou nog wel toe doet. Misschien kennen wij elkaar wel niet zo goed. Dat je weggaat is je recht, maar wees niet kwaad. Dat jij een grote leegte achterlaat Doet me meer dan ik je zeggen kan Verdriet Ik zal je missen Ook al denk je dan tijd hebt, sta nog even bij me stil, omdat ik een soort van foto maken wil, die geëtst wordt door een scherp gepunte stift, en jouw beeld vooral. Later, als ik oud zal zijn en traag, maar het leven beter door heb dan vandaag. Ik mijn ogen sluit en oproep uit mijn geest jouw portret, zoals je vroeger bent geweest. Vaarwel mijn lief, het ga je verder goed Ik weet zelf nog niet hoe ik nu verder moet Kom weer terug wanneer je honger hebt of pijn De stad is groot genoeg om eenzaam in those say Jump Jive and Swing met de Jazz Connection in Zandvoort. Op 11 april om 8 uur s avonds kan je in Zwa strandpaviljoen Thalessa genieten van een optreden van de nummer 1. Jazz and Swing Band van Nederland. De Jazz Connection. Ze zijn ongelooflijk, ze zijn gek en absoluut geweldig op het podium. Met hun aangepaste kleding, uitbundigheid, grote bieren... ...goedkope whiskies en al dansend en zwingend... ...zullen wij u aanzetten om te dansen om de vonken ervan afvliegen. Jazz Connection is Jump Jive Blues en begin Rhythm and Blues-style... ...waar heel Amerika meteen na de oorlog op los ging. Bent u in voor een avond vol zwing op grote dansvloer... ...dan bent u van harte uitgenodigd. Strandpaviljoen Thalessa, strandafgang 18. Boulevard Benaar in zandvoort aan zee, aanvang 8 uur s avonds en de toegang is gratis. Kijk op website www.talessa18.nl.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 Rosita, vaak kom ik daar? Wat carro, Rosita? aan is er aan de hand? me is er aan de hand? Wat is er aan radio, hand? Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Wat Met Pump in Piano's op zondag 12 april, aanvang 3 uur middags. Pump in Piano's is de dueling piano show met veel interactie en veel goede muziek om op te dansen. Twee zanger, pianisten en een drummer zetten de tent op zijn kop. Wie bepaalt welke nummers de band speelt, dat is niet aan de muzikanten. Het is aan jullie. Zet je verzoekje op een speciale kaarten. zet het op een van de vleugels en wacht wat er gebeurt. Verwacht niet dat ze het origineel perfect naspelen. Ze maken er hun eigen versie van met een grap en een sausje. Gestopt in de blender en zo wordt het gebracht. Precies hoe het niet verwacht. But you will love it. Allemaal perfect dansbaar. Pump Piano's garandeert dat jullie de hele middag zullen zingen en zwingen. In de pauzes worden er lekker cd's gedraaid, zodat ook dan het feest weer flink doorgaat. Meer informatie? ClubNautic 23. Telefoonnummer 023 57 15707. Het e-mailadres is info.clubnautic.nl. En het is om 7 uur s'avonds afgelopen.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 But like the wind that covers our land Strong enough to rule the heart of any man This thing called love It can lift you up, never let you down Take your world and turn it all around Ever since time, nothing's ever been found That's stronger than love Ever since time, nothing's ever been found That's stronger than love Maandag 25 mei zal op de dag van het vermiste kind het start zijn worden gegeven van de 06 polsbandjescampagne 2015. Vorig jaar is in samenwerking met de politie een gezamenlijke 06 polsbandjescampagne gehouden om de strandbezoekers bewust te maken van hoe zij kunnen voorkomen dat een kind zoek raakt. Dit jaar zal de campagne een vervolg krijgen, waarbij er weer 06 polsbandjes beschikbaar komen voor de brigades om uit te delen op het strand en erbij de recreatieplassen. Het zijn van de landelijke 06 polsbandjescampagne zal op maandag 25 mei in samenwerking met de politie worden gegeven in Den Haag. Vrijdag 10 april aanvang 9 uur s avonds. Laat de strijd maar beginnen. Algemene kennisvragen worden getoond op een groot scherm in een gezellige ambiance. Wie is de snelste en de beste? Van tevoren inschrijven kan ook aan de bar of telefonisch. Teams van maximaal 4 personen. De prijs per persoon is 2,50 euro. Houd je van spelletjes? Dan is dit je avond. Meer informatie? Café Koper. Kerkplein 6. Telefoonnummer 023 5713 546. En de website is www.cafekoper.nl. In the sun, they beat on the drums, de Papa Joe comes to town. With his to run, they can all have fun, they can drink it till the sun goes down. never see a sad face in the marketplace when Papa Joe comes around. Through his coconut taste, you can see them race. Through the streets, you can hear the sound. Hop the ladies will laugh and give it. Papa Joe's still thinking, maybe, he'll always hear the people say, hey, hey, yeah. Papa Rumbo, Rumbo, hit Papa Joe, coconut, Papa Joe, Hit Papa Joe. Papa Rumbo, Rumbo, hit Papa Joe, coconut, Papa Joe, hey, Papa Joe, Papa rumbo. Coconut, hey, Papa Joe. Hey, Papa Joe. Hey, Papa Papa, Papa Joe Papa rumbo rumbo hip hey, Papa the Joe Coconut. Papa rumbo rumbo hip hey, Papa the Joe Coconut. Papa rumbo rumbo hip up the Joe Coconut. Kennis met de Segway. In drie kwartier krijgt u een introductie met het unieke vervoersmiddel... en rijdt u de Segway binnen of buiten onder begeleiding... van een instructeur over een uitgebalanceerd parcours. In zes oefeningen leert u in ieder geval de basiskills van de Segway rijden. Slalom, hindernissen, noodstop, zelfs een heuse brug komen eraan te pas. De minimaal twee personen. Specificatie Segway Experience... Prijs per persoon 12,50. De minimumleeftijd is 8 jaar en het minimum is 4 personen. Sportief en snelheid. Meer informatie 023 573 7933. En het e-mailadres is marketing.vvvzandvoort.nl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 finished johnny said well you're pretty good old son but sit down in that chair right there and let me show you how it's done fire on the mountain run boys run the devil's in the house of the rising sun chicken in the bread pan picking out dough granny does your dog back no child knows The devil bowed his head because he knew that he'd been beat And he laid that golden fiddle on the ground at Johnny's feet Johnny said, devil, just come on back if you ever want to try again I done told you once, you son of a bitch, I'm the best as ever been He played found about, run, boy, run Devil's in the house of the rising sun a Chicken in the bread pan, picking out dough Ready Where you don't fight, no child, no Zaterdag 11 april zal de Landelijke Veiligheidsdag worden georganiseerd in Almere. Ook Reddingsbrigade Nederland is daar goed vertegenwoordigd. Op de Landelijke Veiligheidsdag kunnen de bezoekers kennis maken met de Reddingsbrigade en het werk van de vrijwillige lifeguards van de Reddingsbrigade. In een spectaculaire demonstratie op het water laat de Reddingsbrigade in samenwerking met de overige hulpdienstverleningspartners zien hoe slachtoffers worden gered. Daarnaast is het mogelijk zelf ook eens op een waterscooter te stappen en jezelf als een echte lifeguard op de foto te laten zetten. Of kan men langskomen op het strand of bij een static show waar meer informatie over de reddingbrigade. Voor de kleinste bezoekers zal er een heuse springkussen in de vorm van een reddingsboot aanwezig zijn. Have taken all the light. I have no control. It seems my.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 Ik wens u een hele goede avond en graag tot volgende week donderdag. Tot zover: het ritme van ZIEFE via de kabel op 104.5.